In het, uh, in het drukke uh, de haven van Zandvoort horen wij uh, nog wat muziek op de achtergrond. Nee, die is nu weg, uh, Ben. En uh, dan hoor ik de achtergrond uh, uit de haven. Ja, die hoor je. En ja. uh, vers ja. van de pers aangeschoven, de burgemeester Nick Meijer. Welkom. Goedenavond, ook luisteraars thuis natuurlijk. Ja, meneer Meijer, u heeft de speech voor u liggen in grote letters. Want u zei al, ik heb de bril niet nodig. Ja, <laughs> klopt. Gewachtig, uh, de mensen, minister. Nog ja, dat bent u met u eens. Uh, u refereert uh, aan een uh, heftig jaar. Er is natuurlijk uh, van alles gebeurd in, uh, in den landen en ook in, uh, in het buitenland. Uh, hoe, uh, hoe trek je je dat aan als uh, Sanfoort, als, als burgemeester? Ben je dan blij dat er in Zongeluk niks gebeurt? Ja, dat, dat, dat is sowieso altijd. Uh, uh, wel een van de. Ja, ik denk op de achtergrond gevoelens die je hebt. een eerste reflectie. Ik weet nog dat het in Berlijn uh, plaatsvond. En toen was net onze dochter. een paar dagen ervoor vanuit Amerika die normaal in Berlijn woont. gekomen. Ik dacht dan, oeps, oh dat is wel prettig dat ze even in Nederland is. Ja, ja, ja. Uh, er gebeurde niks waar zij woonde. Maar het is toch gelijk je eerste reflectie naar je naaste. Uh, en het is ook, dat vind ik wel heel bizar af en toe, uh, het incasseringsvermogen van mensen is wel weer enorm hoor, dat je dan, uh, je wordt meegezogen in die emotie, uh, maar allemaal wat er gebeurt en dat mensen dan toch weer goed snel uh, herpakken en naar voren gaan kijken. Ja, maar... Projecteert u dat dan toch ook een beetje op Zandvoort? Wij hebben ook grote menigten bij elkaar. Denk even aan het circuit. Ik denk aan het station in het uh, zomerseizoen waar mensen menigten zijn. Uh, gaat daar toch iets kriebbelen? Nee nee, nee, nee, nee, ik heb er dit jaar wel een paar keer even aan gedacht. Van, uh, al moeten we er iets extra's voor doen. Maar mijn ervaring is tot nu toe dat de hulpdiensten heel goed zijn geïnformeerd. En over het algemeen uh, de meest. Ja, gekke dingen wel kunnen en slagen. En natuurlijk, maar dat weten we ook allemaal, hè. Dat, dat hoor ik ook gewoon uit de mond van inwoners terug, Dat extreme doen, dat kan je niet voorkomen. Nee. Daarmee maak je de samenleving kapot, denk ik, als je dat wilt gaan beveiligen. En dan ben je toch altijd weer blij dat wij als Nederlander, ook als Zandvoort, euh, mooie, dingen, mooie dingen kunnen laten zien. Zijn wij daar uh, uh, redelijk te nuchter in, om even kort ja of nee antwoord te willen hebben? Ik weet niet of dat met luchterheid te maken heeft. Uh, ik hoor meer mensen, en dat voel ik zelf ook meer, dat ik mij actief wil verzetten tegen ja. al die wandaden. Een soort weerstand komt er mij op om, om daar niet in mee te gaan. Ja, gezien de, de achtergrondgeluiden worden wij genoopt om iets dichter in de microfoon, in de microfoon uh, uh, te, te kruipen. Uh, de heren Techniek die, uh, die zoomen dat wel weer uit, dus dan kunnen we rustig blijven uh, praten. Om even kort, uh, uh, wij zijn uh, niet al te nuchter, maar wel nuchter. U kijkt ook vooruit in uw speech. U haalt een aantal zaken aan die uh, in, in Zandvoort uh, lopen, hè? Waterloopplein, sorry, Watertorenplein. Ja, ik zeg altijd de beste, beste parkstraat. Dat is een leuke verspreking, ja. Ben. Ja, die die zit er nu eenmaal in. Maar goed, uh, positieve dingen. Uh, positief vooruitgang de Zandvoort. Waterporenplein. Uh, het innovatiefonds heeft u genoemd. Uh, ziet u een verschil in, in positiviteit van vorig jaar en dit jaar? Wordt er meer opgepakt door de Zandvoorter dan wel ondernemer? Um, wat ik net heb gezegd, en dat, dat zag ik eigenlijk al eind vorig jaar, is dat 2016, is een heel turbulent jaar, maar er is ontzettend veel gedaan. Er is heel veel samen opgepakt. En ik heb net gezegd dat als die trend wordt voortgezet, dan wordt 2017 ja. zeker zo'n goed jaar. En dat zijn vooral inwoners en ondernemers die daar de initiatieven hebben getoond en die laten zien dat samenwerken echt het verschil kan maken. Ja... Uh... We hebben natuurlijk de afgelopen weken nogal wat rommelige uh, politiek gehad. Ja. En uh, die zit nu weer in het zadel, tenminste na 12 uh, januari, dan wordt iedereen weder. Uh, Korte tijd, 14 maanden, voor een nieuw college. Ja, dat zal, dat zal denk ik ook de uitdaging zijn van het nieuwe team. Als de 12 januari de raad daar het jawoord op geeft. En dan zal het ook denk ik de eerste kunst zijn van het college om snel de koppen bij elkaar te steken. Om de energie die uit de samenleving komt nog verder te gaan versterken. En ik ben daar toch redelijk optimistisch onder. Omdat het realiteitsgehalte van wat ik terug hoor zodanig is dat ik denk... Dat het bestuur dat zou moeten kunnen, ook de raad en het college, maar vooral dat de energie die de ondernemers en inwoners hebben ons daar gewoon gaan brengen. Ik, uh, ik wou nog even terug naar uh, uw opmerking, veel energie in Zandvoort. Uh, de teneur in uw speech was toch wel iets naar de zakelijke kant van Zandvoort toe. De energie die daarin gestoken wordt, geweldig. Maar we hebben ook nog inwoners. Die niet hun brood verdienen in Zandvoort uh, ik, ik kwam erop omdat mijn vrouw en ik, wij wonen in Nieuw-Noord reden naar huis toe kwamen over de Kamerling-Ondersstraat en zeiden tegen elkaar we hebben een geweldig huis we hebben een hartstikke leuke buurt met duinen maar ja. deze entree is wel erg armoedig en, nou. uh, en mij is wat dat kunnen burgers dingen, daaraan doen? Volgens mij is dat een van de dingen die in het bestemmingsplan bedrijventerrein zandvoort leon noord aangepakt ook, worden. Ook de entree. Yes. Uh, en ik heb... Ik ben net even een bladeren in de speech. Ik denk dat in meer dan de helft van de onderwerpen die ik heb genoemd, de inwoners specifiek heb genoemd als belangrijke groep die de verbinding ook zoeken en die mee bepalen en mee praten. En het komend jaar gaan we de algemene plaatselijke verordening opnieuw op de schop zetten. En dat gaan we wederom doen actief met de inwoners en de andere belanghebbenden. Ja. Ja, er, wordt, er wordt redelijk over participatie gesproken, Don. Dus ik daag jou uit om uh, een mooie tekening van het entree van Noord te maken. En ik zie de burgemeester glunderen naar kijken. Want dat verwacht hij ook een beetje van ja, je. Ja, zeker. Maar dit is het volstrekt duidelijk. Daarom zet ik hem net wat scherp neer. Dat niet alleen het bestemmingsplanterrein Nieuw-Noord echt gedateerd is. Maar er zijn ook belangrijke punten van Nieuw-Noord allang de zaken aan het aanpakken. Ja, ja. openbare ruimte aan het herinrichten. De kei is daar zijn woningbestand aan het upgraden en renoveren. Absoluut noodzakelijk. Dus laten we ook de parels zien dat het nodig is. Helemaal eens. Ja, want je zit daar net echt op die grens bedrijf wonen. Ja, en dat wordt meegenomen. Daar, daar zou wat moois van gemaakt worden En de gedachte is eigenlijk dat je de bedrijven vanuit de noordzijde gaat verplaatsen naar de zuidzijde. Ja. En met dat transitieproject, waar ook geld natuurlijk voor nodig is, ja. kun je aan de andere kant prachtige huisvesting in veel doelgroepen realiseren. Ja, ja. Nou, dan zie ik het college. En dan, willen de, dan willen de herten ook wel graag Zandt het Nieuw-Noord bezoeken. Ja, Alhoewel ik ik schaak liever dan dat ik dan. Heren! Het uh, nieuwe jaar is uh, inmiddels begonnen. We hebben een uh, hele leuke receptie met uh, meer dan 400 Zandvoerders. Zo, 26 verenigingen, hulpdiensten, uh, noem het maar op. Alles is... Ik wil met jullie proosten op het nieuwe jaar. Maar, en dan nee, bedank maar, ik u. Nee, maar mag ik daar nog iets aan Ja, doen heel maken? kort dan. Ik, deze receptie leeft zo... Uh erg inmiddels dat ik merk dat er, ik heb denk ik, minimaal vijf nieuwe inwoners, echtparen gesproken, die spontaan bij mij langskwamen en zich ook melden. Ja, we zijn nieuwe inwoners sinds een maand, sinds drie maanden. En die vinden het gewoon ontzettend leuk om hier te wonen en op zijn receptie te komen. Ik geef het de organisatie maar terug. Nou, uh, uh, dank. Ik ben een klein stukje van deze organisatie. Uh, wij vinden het ja. heel leuk om te doen. En wij hopen als organisatie natuurlijk dat we volgend jaar meer dan 26 deelnemers hebben. Ja, maar uh, dat vind ik ook, want dat is de kracht van deze receptie. De gemeenschap. Mag ik met jullie proosten op een ik nieuw proost. jaar? Tot de volgende receptie. Dank, Dank u wel. Proost. proost. Ja, House for Sale. <laughs> Heeft niets met CDA te maken. <laughs> nee, nee, nee. Wij, wij doen niet aan uitverkoop meer. Nee, nee, nee. Uh, aangeschoven is uh, het CDA, zoals al bekend. Kees, uh, wil jij als voor, wo, het woord voeren? Ja, ik, wil, ik wil graag het woord voeren. Dat vind ik, dat vind ik heel leuk. En zeker in zo'n entourage vanavond. Ja. Hè? Jij vult aan... Ik voel wel zeker aan ja. Oké. Okay. Kees, uh, meteen even met de deur in huis vallen. We hebben al net D66 uh, gehad. Beetje globaal over het coalitieakkoord. Ik okay. denk dat jullie daar ook niet anders over denken. Uh, maar wij zijn we specifiek eigenlijk benieuwd naar dat hele watertorenpleinproject Dat is eigenlijk een struikelblok geweest. Ik denk niet dat dat de aanleiding was... maar naar buiten toe wel. Uh, dat gaat weer, gaat weer spelen. Gaat het helemaal opnieuw beginnen? Wat is de status daarvan? Nou, het zal zeker niet opnieuw beginnen. Er is natuurlijk veel gebeurd. Er is uh, veel onderzoek gedaan. Er liggen plannen. Er zijn schetsontwerpen gemaakt. Er is met mensen gesproken. Dus er is heel veel gedaan. En datgene wat er gedaan is... Dat moet uh, nog eens goed naar gekeken worden door de nieuwe wethouder. En dat betekent dat uh, we in elk geval vinden dat we voor juni, misschien heb je dat ook gehoord, die datum staat ook in het, in het akkoord, vinden dat we een beslissing moeten nemen omdat het voor Zandvoort belangrijk is. Zowel wonen is voor Zandvoort belangrijk, er kan gewoond worden. Uh, en uh, de uitstraling van een parkeerterrein op zo'n geweldige locatie is helemaal niets. Ja. Dus we moeten vooruit. En elke dag mooi weer wordt een beetje onze slogan dit jaar. Ja. Uh, uh, daar past dit ook bij. Mooi weer betekent activiteiten, ambitieniveau. En de wethouder die zal uh, natuurlijk nog eens goed kijken. Want wij hebben... Uh, en dat Welke schieter... wethouder wordt dat? Ja, het college gaat daarover, maar ik heb eh, gehoord dat de heer Demmers al uh, zou Ruimelijk zijn. Ruimtelijke ordening, dat is Michel ordering. Demmers. Ja, ja. ja, en dat is iemand die natuurlijk wel van wanten weet. Als iemand een dossier over de middenboulevard kent, is het Demmers wel. Maar niet terugkijken, vooruitgaan. En uh, dat, dat moet vooral ja, gebeuren. Is het dus open? Uh, het, het, is in zo, het is in zoverre open. Er is geen beslissing genomen de vorige keer. Nee. De vorige keer lag er uiteindelijk... Een voorstel. Hè? Een voorstel. En ja. dat voorstel dat, was dat het college voorstelde om een plan uh, verder te laten ontwikkelen en uit te laten zoeken. Dat lag er niet meer en niet minder. En dat is nooit over uh, tafel meer gekomen. Er is niet eens over gediscussieerd. Ja. Terwijl ik uh, uh, namens het CDA een amendement uh, in wilde dienen. Waarin nog eens gezegd is van... Uh, we zullen nog eventjes moeten kijken naar... of even moeten kijken. Je moet goed kijken naar wat willen we daar nou... qua type uh, woning. En ondertussen is er in het coalitiekort ook wat aangevuld. en is er gezegd, bijvoorbeeld... geen sociale woningbouw op die locatie. Dat is uh, financieel niet haalbaar. Nee. Maar tegelijkertijd moet je wel een alternatief... voor Sanford hebben, want we moeten bouwen. En dat kunnen we in Noord doen. Dus er zijn uh, in het coalitieakkoord eigenlijk... wel twee belangrijke uitspraken gedaan. Ja. Dat heeft betrekking op... Geen sociale woningbouw. En het tweede punt, we gaan de participatie niet zo uitgebreid overdoen. Even een zijpaardje: sociale woningbouw. heeft te maken met de herindeling voor bedrijven, terreinen. De... Daar, liggen, daar liggen geweldige daar liggen kansen. kansen. Daar liggen okay. de kansen. Oh. Daar wil de Kei. Daar zijn contracten opgezegd. Uh, daar gaat de Kei dit jaar de plannen voor ontwikkelen. En daar moet de wetbehouder, in dit geval is dat de wethouder Blaas, bovenop zitten. qua ja. volkshuisvesting, om dat te bouwen. Uh, ...zo snel mogelijk in orde te maken en daar vooral voor sociale woningbouw te gaan. Ja, want dat hebben we heel erg hard nodig in zo'n soort... Hè? Ja, we kunnen er we niet zitten, omheen. We zijn vol, hè? Vol. Nou, we hebben, we hebben woningen nodig voor jongeren, voor ouderen. Er is echt een ongelooflijk grote opgave die we hier in zo'n hebben. En, en op dat punt, sociale woningen, dat, dat is een speerpunt van het CDA... Uh, er zijn kansen op de terrein van de Kei. En uh, op het Watertorenplein zijn er ook kansen. En die willen we gaan grijpen met elkaar. En uiteraard willen we de Watertoren behouden en renoveren. Want dat is ook een speerpunt geweest ja. voor ons. En dat gaat dit jaar waarschijnlijk gebeuren. Dus uh, okay. wat dat betreft... Het uh, zou geweldig zijn. Dat ja. zou een fantastische prestatie zijn. Dus dat is dat een zijn. prestatie ja, Na 15 ja. hopeloze jaren, zeker. Ja, ja, ja, ja. dat is zeker. Uh, ja, sociale woningbouw, dat hebben we nog altijd aan... Uh, gruiters te danken, met zijn contourennota, waardoor Zandvoort niet mag uitbreiden. ver voor jouw tijd. Ja, ja, dat klopt. Dat was overigens van de partij die voor ons geweest is. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar, dat is, maar, dat... maar het is je coalitiegenoot nu, hè? Ja, ja, ja, ja. De tijden veranderen. Dat is ook met de coalitie zo, ja. Nou ja, op zich kun je daarover weer discussiëren of je het duingebied wil bebouwen. Misschien wil je dat helemaal niet. Nee, ja, dat denk ik ook niet. Dat denk ik ook niet. Er zijn nog enkele locaties in Zandvoort, hè? Friedhofplein, er zijn nog wat uh, plekken waar de gemeente ja. posities heeft en zo. Dus er is nog wel wat mogelijk. Ja. En dan moet je vooral uh, vol voor gaan. Maar grootschalig dan zou je duingebied moeten betreden. Die ruimtes, dat, dat naturawet, heb je recht gezegd, die verzet zich ja. daarvoor. Ja. Ja. Is er nog iets waar jullie naar uitkijken de komende periode om, om daar een succes te behalen of te scoren? Mm, nou kijk, door de financiële positie die goed is in Zandvoort, hebben wij nu ruimte om geld te gaan investeren. En dat zijn aanzienlijke bedragen. Voor Zandvoort absoluut, want dat is niet eerder gebeurd volgens mij. Dus er is 6 miljoen beschikbaar en dat dure woord zegt dan strategische investering uh, doen. Nou, die ruimte is er. Dus wat ons betreft moet openbare ruimte opgeknapt worden in Zandvoort. En dat geldt natuurlijk zeker voor die boulevard. En ja, het is een beetje naapen met de burgemeester. Ik moet hem een compliment maken voor zijn hele brede, uitgebreide toespraak waar hij alles ervoor haalde. Het Badhuisplein, Watertorenplein, essentiële onderdelen voor Zandvoort. Daar hebben we ook wat poen voor. En je moet poen hebben om wat te kunnen doen. En dat is die financiële positie. Is voor Zandvoort goed, daar is nu voor gezorgd. Dus nu moeten we de goede dingen mee doen. Ja. Dat is de uitdaging. Ja. Goede dingen doen met de mogelijkheden die we hebben. Ja Kees, nou wonen wij in dezelfde wijk. Ja? En ik noemde het net al maar de burgemeester. Leuk, die bedrijventerreinen. Maar als je over de Kamerling-Ollenstraat rijdt. Dan is het nou niet een leuke entree voor jouw woonwijk. Ja dat klopt. Ik heb het er toch inmiddels door... Van Vanaf 85, ik geef het, van 80 woningen dus alles ja. meegemaakt. Ja. Alle kuilen en alle gaten ja, en wat ja. daar gebeurd is en nog het, gebeurd het is geen chique entree. Absoluut, dus dat vereist de eerste prioriteit. En het is fantastisch dat de ondernemers uh, ja. zich verenigd ja. hebben. Ja. En dat er nu uh, is, dat er een, een, een gespreksgroep is en zo. En ik heb uh, het afgelopen jaar bij Nautique een fantastische presentatie gezien. Van een ontwikkelaar die daar iets wil doen. Uh, um, wat het uiteindelijk gaat worden, dat zullen we dan zien. Maar er ziet er gelikt uit. De, gaan de wegen gaan beter worden. Er komt een beetje groen. De fietspad wordt voor ons heel belangrijk. Weet ja, ja, zelf ja zeker. Dus, ja, dat gaat de goede kant uit. Dat, ik dat, in het plan zag ik dat dat fietspad mogelijk... In ontsluitingsweg ook gaat worden naar bedrijventerrein. Nou, het bedrijventerrein. Ja, het idee is om uh, een ontsluitingsweg langs de spoorbaan te langs maken de spoorbaan. voor de nieuwe bedrijven ja. die er komen. Ja. Dat betekent dat je aan de andere kant een apart fietspad kunt. Het is nu al een ja. apart fietspad, ja. maar met wat groen. Met een andere smoel voor het aangezicht van ja. bedrijven, mooie etalages. Ja. Ik hoop dat ze er komen en ik, uh, ja. ik kijk er verschrikkelijk naar en ik hoop dat dit een kans is die we vol, uh, vol ja. voor gaan en die ook uitkomt dit ja, jaar al. En ik zag van de week voor het eerst de hertenkeutels op hetzelfde voetpad liggen. Dus we hebben al gasten in Noord. Absoluut. De, ge, de, de herten zag ik wel uh, als we verder fietsen ja, naar het Sophia, Flats. Ja, daar liggen ze. Daar liggen er uh, dan zes, dan elf, dan dertien. Ja, ja, en ze ja. komen nu ook naar Noord, ja, ja. ja. die zwerven rond. Want ik heb ze ook bij de hik uh, gezien en zo. We dus ja, ja. moeten ook eten. Als ik de VVV was, zou we een folder maken. Kom herten kijken in Zandvoort. Live come. op straat. Geweldig! Waar kun je dat? Ja. En je wil niet meer op de velen, want dan lopen we er niet zo nee, veel met de verkijker in de bossen. te doen. Heel erg bedankt. We houden het even kort, want de receptie is ook bijna afgelopen. Heel erg bedankt dat jullie nog wat wilden vertellen en aanvullen. Bedankt. En een, een goede periode van anderhalf jaar nog gewenst. En productief. Hartelijk dank. Zet, zet hem op, hoor. Doei. Okay. Dankjewel.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 You down, all the places. Ja. Zet er maar niet op. In uh, deze rustige omgeving uh, van de haven het om onze oren. Ik durf de uh, headset niet meer op te zetten, want ja. Ja. dit is een stuk rustiger. Aangeschoven is uh, Ankie Griekspoor. Ik mag Ankie zeggen, open. ik. Zeker. Uh, Gemeentesecretaris van Zandvoort, een beetje de directeur van Zandvoort. Uh, vorig jaar was je er ook? ja. En uh, wat is het grote verschil van deze receptie? Iets meer ruimte. Meer ruimte? Ja. ja. ja we zijn natuurlijk altijd op zoek naar uh, meer ruimtes. Uh, je zit nu uh, twee jaar in Zandvoort. Zeker. Wat uh, is het leukste in Zandvoort? Zandvoort zelf. Zandvoort zelf. De dynamiek van Zandvoort. Ik, euh, ik heb hier heel wat voetstappen in het verleden al gehad, hè? want euh, als je geboren en getogen in Haarlem bent, maar je hebt familie en vrienden in Zandvoort, dan euh, heb je heel wat voetstappen hier liggen in het dorp en euh, op het strand. Dus ik zeg altijd, het is toch elke keer een beetje thuiskomen. Het is een beetje thuis. Ja, ik, ik, ik hoor ook wel eens uh, over de gemeenschap thuis, ik ben even naar het strand. Ja, heel af en toe, heel af en toe. Dan, uh, uh, dan laten de secretaresses en mijn lunchpauze uh, staan. Uh, zonder dat die vol te plempen met afspraken. Nee. En uh, dan is het mooi weer. En de combinatie daarvan is natuurlijk vrij zeldzaam. En dan pak ik uh, mijn boterhammetjes in het plastic zakje, flesje water erbij. En dan, en dan, uh, dan uh, uh, vijf minuten, dan zit ik op het strand en dat vind ik een cadeautje. Yeah. En dan denk ik, jeetje wat mooi zeg. Uh, de gemeentesecretaris van Haarlem was hier ook net. Die, uh, die moest alweer naar huis toe. Jullie stonden gezellig een glaasje te doen. Want jullie gaan natuurlijk innig samenwerken. Ja. Uh, wat voor man is dat? Uh, Jan Scholten, gemeentesecretaris van Haarlem. Die is een, een hele, zoals ik hem ken, een hele integere, uh, betrouwbare en ook uh, open gesprekspartner. Die, die uh, maakt van zijn hart geen Noordkou. Terwijl hij ook altijd gaat voor de consensus. Uh, hij, hij, hij zegt altijd, We gaan het, het gaat ons gewoon lukken. We gaan het gewoon ja, samen dat, doen. Dat is ook, is ook de bedoeling, want jullie gaan het ook samen doen. Het is niet, ja. de, niet de intentie van uh, Zandvoort om uh, de gemeentesecretaris uh, de Nee. Het idee is, Zandvoort houdt zijn eigen gemeentesecretaris. Ja, het, um, um, Zandvoort blijft natuurlijk bestuurlijk zelfstandig. En daarmee houden we een eigen raad en een eigen college. En het college kan alleen bij elkaar komen op het moment dat er een gemeentesecretaris aanwezig is in het college. Het is nou, de enige functie uh, die ook in de gemeentewet staat. Ja, dan zou ik me heel streng blijven bij, deze, het, bij dit college. Nee, dus het college heeft een gemeentesecretaris nodig. Uh, hoe kijk je naar, uh, als, als directeur van, de, van het dorp, hè, de gemeentesecretaris, uh, nu naar de ontwikkelingen die gebeurd zijn de afgelopen uh, drie weken. Uh, het ging een beetje verkeerd. Toen werd het positief. Wij hebben alle uh, mensen gesproken op de radio en die uh, roepen ons toe. Het waren positieve gesprekken. Wat voor rol speelt de gemeentesecretaris daarin? Geen. Geen enkel? Nee. nee in die zin, Je hoort alleen. Alleen faciliterend. Nou ja, kijk, op het moment dat een, uh, een college valt, hè, dan, wat er dan gaat gebeuren is dat wij ambtelijk gaan kijken... Uh, wat heeft dat voor uh, gevolgen op de ambtelijke en CQ-politieke processen? En dan vooral de uh, notities die richting de raad moeten. Wat kan, een, wat kan daar wel richting de raad? Wat moet er richting de raad? En wat kan er niet meer richting de raad? Dus het betekent iets voor de ambtelijke organisatie. Okay. En dat faciliteren wij. En nu er weer een college komt, gaan we kijken uh, waar kunnen we versnellen. Waar okay. kunnen we de achterstand uh, inlopen. Ja, dat is natuurlijk een maar... bestuurlijke functie, hè? In feite. Don, moet uh... ik heel even inbreken, ja. want ik dank je voor het interview. Je gaat lekker door met Don, want we kunnen de uitzending nog wel een beetje verlengen. Maar het is half tien, ik zal de receptie moeten sluiten. Dankjewel. Nee, prima. Oké, okay, ja, de receptie gaat sluiten. Wij gaan nog even door. Uh, de vraag is, ja, dat uh, college waar je dan deel van uitmaakt, uh, dat is één ding. Beleid, politiek. Alles door elkaar. Maar de functie is ook het aansturen van medewerkers. Zeker. Uh, ja, als die medewerkers nu in Haarlem zitten... dan hebben ze je collega als degene die ze aanstuurt. Hoe ga je dat communiceren? Want ga je vragen in, in termen van... ik wil die en die resultaten hebben. Uh, en wie dat doet in de organisatie zal mijn worst zijn in feite... Maar dat en dat wil ik. Ik wil een plan voor dit. Ik wil een plan voor dat. Uh, hoe gaat dat lopen? Hebben jullie daar al over gesproken? Ja, de afspraken zijn in de, in de basis gemaakt. Ja? Het uitgangspunt is één ambtelijke organisatie werkend voor twee besturen. Ja? En een ambtelijke organisatie faciliteert altijd een collegeprogramma. En de ambtelijke ja? organisatie in Haarlem gaat dus straks de twee... Collegeprogramma's, namelijk die van Haarlem en die van Zandvoort ja. gaan zij faciliteren. Ja. Dus het uitgangspunt is altijd de politieke agenda. Ja. En um, daar, uh, dat is het uitgangspunt waarbinnen alle activiteiten van zometeen die ene ambtelijke organisatie uh, zich naartoe gaan richten. En de gemeentesecretaris van Zandvoort, als adviseur van het college, uh, zorgt ervoor dat die richting het college informatie haalt en brengt. Dus ik ga ook aansluiten, uiteindelijk. Bij het directieteam van de gemeente Haarlem om ervoor te zorgen dat ik daar ook uh, die couleur lokaal, die voor zandvoort zo belangrijk is, meteen vanaf het hoogste niveau kan inbrengen in die ambtelijke organisatie. Ja, ja ik kom uit het zakenleven en uh, degene die uh, het aanstuurt, de manager of de CEO of wie dan de ook. De gemeentesecretaris van Haarlem stuurt feitelijk die de organisatie aan. Jij komt jouw communicatielijn is naar je collega. En klopt dat? Ja, nou, uh, jij, wij jij zijn allebei. je communiceert niet met ambtenaren in Haarlem. En ik, uh, jawel hoor. En kijk, daar gaan we gewoon een pragmatisch gaan we daar mee om. Ten eerste sluit ik dus aan bij het directieteam. Dus daar zitten ja. alle MT-leden van en dat ambtelijke apparaat, wat zometeen werkt, voor beide besturen. Okay. Uh, daar sluit ik bij aan, dus daar, heb ik een, daar zijn mijn directe gesprekspartners. Ja. En daarnaast gaan we natuurlijk kijken naar welke andere overleggen moet ik aansluiten om ervoor te zorgen dat we die kleurlokaal telkens op het netvlies van die ambtelijke organisatie houden. Ja. Ook dus niet alleen de kleurlokaal van Haarlem, maar ook de kleurlokaal van Zandvoort. Mag je daar ook daarbij prestatieeisen stellen? Zeker, we gaan ook. Uh, ...en met elkaar een dienstverleningsovereenkomst afsluiten... ...waarin we echt prestatieafspraken gaan maken... Uh, ...en waarin we ook regelmatig gaan evalueren en gaan meten hoe dat, hoe dat ervoor staat. Ja. We hebben natuurlijk een aantal dingen die we altijd meten. We meten, uh, uh, we meten hoe, hoe uh, uh, tevreden inwoners zijn ja. over de dienstverlening van de gemeente... Um, dus we hebben al een aantal bestaande instrumenten waar we naar kijken. Je kan ook kijken naar, bijvoorbeeld naar het aantal klachten wat binnenkomt. Ja. Of dat niet substantieel ja, toeneemt. Dus niet. om te meten, ja. Dus er zijn een aantal bestaande metingen. En daarnaast gaan we nog een aantal andere instrumenten ontwikkelen. Op basis waarvan we ook richting de raad. continu kunnen laten zien. Uh, uh, wat er op de thermometer staat. Hoe de temperatuur nou, er is. Oké, okay, goed. Nou, dat is dan duidelijk. Nou. Het, uh, uh, maar het wordt vooral een. een... Een kwestie van samenwerken en veel communiceren. Ja, en het komend jaar gaan we gebruiken om daaraan te bouwen. Zodat op 1 januari 2018 alles over kan. En 2017 staat in teken van, op een hele goede manier, elkaar meenemen in proces en overdracht. Oké, okay. goed. Ik heb gevraagd wat ik wilde vragen. Ik, niet, ik heb er zin in, dankjewel. <laughs> Oké, okay, dank je voor je komst.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 Ja, we gaan de avond zo langzaam besluiten. De receptie formeel is afgelopen. Mensen staan nog even gezellig te praten. En wij gaan ons laatste gesprek voeren met Ernst Brokmeijer. Hallo Ernst. Goedenavond. Goedenavond. Ernst, uh, bewogen jaar voor de reddingsbrigade. Ja, dat ik, zou, was, ik zou liegen als ik zeg dat het een van de makkelijkste jaren was. Uh, ja, en dan, dan, dan is de burgemeester Hint ook al even een beetje daarna. Het is natuurlijk een organisatie die we zo hard nodig hebben. Dat, uh, dat, daar moeten de zaken voor elkaar zijn. Uh, wat, wat is het komende jaar de toekomst? Wat, wat... Nou, la laat ik vooropstellen dat uh, wat, wat ons betreft uh, de zaken voor elkaar zijn. En daar heb ik het over waarvoor we als organisatie zijn. Hè. Het redden op het strand. Ja, het gaat gewoon door de, allemaal. De, de 24 uur is uitrukken. Ook hè, tot aan afgelopen week aan toe. Echt jaar rond. En een grote groep mensen die ten alle tijden staat om te helpen. Uh, onze zwembadopleidingen barsten uit te voegen. We hebben geloof ik nu al bijna een stop voor de jeugdopleiding voor het strand. Dus laat ik zeggen, de, de, de core business draait door. Wat je wel ziet, uh, is dat we inderdaad een lastige tijd hebben gehad ja. uh, binnen de vereniging. Uh, uh, nou ja, doordat een aantal leden onderling met elkaar en uiteindelijk ook met het bestuur daarin werd meegetrokken. Nou, dat, uiteindelijk hebben we begin dat jaar, ook, ook voornamelijk door, door een groot deel van de vereniging uh, die, die daar uh, nou ja, bij ons over kwam vragen... zijn er keuzes gemaakt, ook door de vereniging gesteund. Dat ja. is ik kan je zeggen dat is als bestuurder is dat het minst leuke wat je kan doen het liefst wil je clubpie alleen maar positiviteit hebben maar je weet ook dat is niet alleen bij een vereniging dat is ook op het werk op soms zijn er zaken ja, die, die, die moeten gebeuren en we zien wel daarna dat veruit het grootste deel van de vereniging ja, juist heel positief bezig is en hij zegt van los van alle activiteiten die we doen want dat, dat, dat loopt op ja willen we ook als club weer gezond worden, nieuwe mensen, leuke dingen doen... en positief naar de toekomst. En eigenlijk de afgelopen um, maanden nou ja, gaat dat echt een, met grote stappen de, de goede kant op. Um, en ja, ik moet zeggen nu, aan het begin van 2017, dat we alleen maar nog meer gemotiveerd zijn. En, en zeker ook vanavond, dus ik zie heel veel van onze relatief jongere livecards zijn... Die, die zeggen allemaal, we gaan ervoor, dit, dit wordt het jaar... Uh, waarop we hopen op heel veel mooi weer. En gewoon weer uh, ja, ons stinkende best gaan doen. Ja, ja een, een vereniging of een club kan doorgaan. Uh, maar op de lange termijn heb je een bestuur nodig. Wat het beleid maakt, ja. de richting bepaalt ja. die je uitgaat. Uh, nou ken ik jou als een optimist. Ja. Dat gaat goed komen. Dat gaat wat mij betreft goed komen. Um... Nou kan ik dat natuurlijk altijd heel makkelijk zeggen. Maar dat moeten we ook met elkaar doen. En ik moet zeggen, zowel in de vereniging zie ik dat toch. Bij elke vereniging is vaak besturen en plekken waar, waar, nou ja, waar het moet gebeuren, is soms lastig om mensen te vinden of een goede mensen te vinden. We zien nu vooral in die tweede lijn ook heel veel jongeren die in commissies mee gaan draaien, die, die echt de schouders eronder willen zetten om naar die toekomst toe te werken. En mensen met bestuurlijk talent. Nou, daar zitten mensen bij waarvan ik wel verwacht dat ze de komende jaren... ook op bestuurlijk niveau en op andere plekken een lijnende rol gaan vervullen. Oh, okay. Dus da daar word ik alleen maar vrolijk van. Hè. Dat betekent dat uh, ja, de komende jaren we, we, we een goede baas hebben om buiten te bouwen. We zijn nooit klaar. Hè. We zien om ons heen hè. de maatschappij verandert. Ook van een... En we zijn nog steeds een vereniging met vrijwilligers. Maar voor de buitenwereld, ja, die ziet ons gewoon als een van de vier hulpdiensten. Hè. Brandweer, politie, ambulance en reddingsmograven. Ja. Ja. Dat vraagt heel veel... Heel veel uur, heel veel inzet. Ja. Dat is nog wel iets waar ik me persoonlijk af en toe zorgen om maak. Dus ik zie hoeveel regeltjes er zijn. En niet alleen vanuit de overheid hoor, maar ook gewoon die we zelf moeten doen aan ERBO, aan, aan cursussen. Om wat dan helemaal heet vakbekwaam te blijven. Dan denk ik, nou we vragen toch best veel. Um, en ik ben af en toe verbaasd dat nog steeds vooral jongeren en, en ook studenten dat zo gaaf vinden om te doen. Waarbij ik denk, nou ja, als je gaat voetballen en één keer trainen, één wedstrijd in de week, ben je klaar. Wij verwachten zomers bijna 24 uur inzet van mensen. Ja. En dan tegenwoordig verwachten we ook nog eens dat ze de halve winter in het klaslokaal zitten. Ja. En ze doen het ook nog. Dus ja. Dat, dat, ja, daar, maak, daar word je vrolijk van. Um, en, en vandaar ook dat ik zeg: wij zien echt met, met vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Daarnaast ook nog um, ja, de samenwerking met onze partners. Zowel uh, de andere hulpdiensten, maar ook de strandtenten, de alle strandpartners op het strand, de gemeente Zandvoort. Ja, dat, dat, ja, dat loopt zoals het moet lopen. En, uh, nou ja, zij zijn ook wat dat betreft een beetje afhankelijk van jullie. Zeker uh, strandpachters en dergelijke. Die uh, kunnen alleen maar blij met jullie zijn. Nou ja, het is natuurlijk zo dat uh, als... als um, um, ik, in het buitenland tegen collega's zeg ik wel eens... Wij zijn de grootste badplaats uh, uh, van Nederland. Want dan laat ik Scheveningen weg. Maar <laughs> in ieder geval ja. de nummer twee of een van de grootste badplaatsen van Nederland. Ja, is het gewoon belangrijk dat je... Uh, dat je een goed en veilig stand ja, ja. hebt. Uh, en wij zijn een van de schakels. Hè. We hebben ook de KNRM en natuurlijk ook. Alle andere hulpdiensten spelen daar allemaal een rol in. Maar de reedschade is toch vaak het meest zichtbare element op dat strand. Als het gaat om uh, iemand die gewond raakt. Een kindje ja. wat zoek raakt. Dus het is inderdaad essentieel voor Zantwoord ja. Dat we een, een, een, ja, een, een sterke organisatie ja. hebben die dat doet. Nou, ja, Ernst. Uh, het uh, gebeuren in Egmond heeft... ...waarschijnlijk jullie ook behoorlijk beroerd. Ja. Heeft dat nog voor jullie... ...of heeft dat jullie aan het denken gezet... ...voor wat betreft een aantal maatregelen? Ja, het, het is te... Kennen wij ook muien... La, uh, echt om... Het is twee kanten. Hebben, uh, um, en dan moet ik eigenlijk meteen uh, ongelakt hout zoeken zeggen ze... ...maar ik moet het meteen afkloppen. Um, afgelopen jaar is in, in Zandvoort... Uh, ...geen enkel uh, nee. dodelijk slachtoffer geweest. Uh, zowel in de zomermaanden niet... Ook in de wintermaanden niet. Hè. Ook dat gebeurt nog wel eens in de winter. Um, daar zijn we heel blij om. Daar werken we hard voor. Het is nooit te voorkomen. Um, en, en ja, wat er gebeurde in Egmond, hè. die muien, dezelfde muizen hebben we in Zandvoort ook. Ja. In Egmond is het gewoon een combinatiegeest van, uh, van echt letterlijk domme pech. Ja. Um, dat toch ook... liggen niet aan de reddingsbrigade. Dat bedoelde nee, ik nee, nee, maar ik bedoel, en maar dat betekent wel. Um, dat in zo'n periode, wij stonden in Zandvoort, overigens ook langs de kust, al op scherp. Want het was gewoon ja. wel een gevaarlijke zee. Um, dat we natuurlijk op dat moment in de dagen zelf kijken. Hebben we nou echt alle maatregelen genomen die we kunnen nemen? Bebording, via social media waarschuwen. Uh, maar ook nu in de wintermaanden is dat ook nadenken. Inderdaad, we zien in, in Egmond, maar ook in Katwijk dat met... Alternatieve waarschuwingsmiddelen ja. wordt geëxperimenteerd. Boeien in zee, uh, lijnen, touwen. Ja, dat vond ik een mooi voorbeeld, die boeien ja. in zee. Nou ja, ja, ook daar, hè, wij, wij, wij, wij bekijken altijd alle opties. Uh, uh, we, we wilden, dat is afgelopen seizoen dus niet gelukt, maar bijvoorbeeld met een drone nog gaan testen. Nou ja, allerlei zaken. We willen zeker voorop blijven lopen uh, met de andere brigades. Vooralsnog zijn er geen directe wijzigingen, maar we houden wel dat soort zaken nauwlettend in de gaten. Nou ja, je noemt drones en dergelijke. Dat ja. zijn toch dingen, ontwikkelingen die gaan. zijn. Dat zijn ontwikkelingen die gaande zijn, die ontwikkelingen die gaan. zijn. Laat maar goed zijn, verwacht ik niet komend zomerseizoen op het strand. Nee, nee, nee. Maar het is wel zo dat wij binnen ons training echt een club van mensen hebben. De materiaalcommissaris en de commissie daaromheen. Die echt heel actief kijken ja. naar het materiaal. En materiaal is niet alleen boten, auto's, maar ook. Bebordingen, de kleding van mensen. Om te zorgen dat we nou ja, binnen de middelen die we beschikbaar hebben. Het beste materiaal. En ook voorbereid zijn op de toekomst. Ja. Oké. Okay. Eigenlijk wilden we even van je horen hoe het gaat. En je bent daar behoorlijk optimistisch over. En dat is fijn om te horen. Nou ja, wat ik al zei. En, en misschien die jeugdopleiding als voorbeeld. Dan ja. Als ik uh, uh, op donderdagavond de uh, zwembad uh, af en toe krijg ik foto's van de... Van de docenten van ouders en ik zie daar tientallen kinderen genieten van het zwemmen bij de reense Als ik om me heen kijk, we hebben in december de kerstborrel. daar zie ik nou ja, ons aanstormend talent, helemaal jongens, meiden, ja. tussen de 16 en de 20 die vol enthousiasme dat organiseren met elkaar en dat doen en ja, dan, dan kan je alleen maar trots zijn als bestuurder dat die club uh, uh, daarvoor gaat. Er zijn natuurlijk nog steeds kleine hobbels die we moeten nemen. Ja. Maar um, wat ons betreft gaan alle signalen op groen om uh, ja, positief de toekomst in te gaan. De energie, zoals de burgemeester zei, is de... Precies. En uh, dat is de helft. Oké. Okay. En, en mensen? Kunnen jullie nog altijd mensen gebruiken? We kunnen altijd mensen gebruiken. Hè. En, um, ook daar, elk jaar vallen er ook wel eens mensen af. Mensen die verhuizen, mensen die andere bezigheden krijgen. Dus uh, ja, nieuwe strandwachten zijn altijd welkom. Kijk op de website www.zrb.info. Daar uh, kun je alle informatie vinden. Okay. Hey, veel uh, wijsheid gewenst de komende tijd. En uh, als ik jou zo zie, denk ik dat het wel goed komt. Dankjewel dan. Oké, okay. joh. Vriendschap, liefde, broederschap. Komen nader, stap voor stap. Ja, dat is waar. Inderdaad.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 Ziet reeds gloer de dageraad die ons het licht gaat brengen. De zon die ons alle kwaad op aarde zal verzingen. Want we zijn tot de wereld om elkaar, om elkaar, om elkaar, om elkaar. te helpen waar. En met dit mooie yeah. nummer van uh, Antel Bloemendaal zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze speciale uitzending. Hier vanaf de haven van Zandvoort met de nieuwjaarsreceptie 2017 doen. Ja, het is... Uh... Een drukke receptie. Het was prachtig allemaal. Uh, maar wij gaan er zo meteen uit. En uh, dat doen we niet zonder uh, mensen te bedanken die uh, dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. En dan, uh, dan gaan we eerst naar de technici die dat gedaan hebben. En dat is eigenlijk een heel rijke. Dat is Sander, Kasper, Jonas, Roy, Maurice. Productie was in uh, handen van uh, Dolly Temperik. En de presentatie werd gedaan door mij, Don de Grebber en Ben Zonneveld. Dat is uh, helemaal waar. En uh, we konden hier niet staan zonder uh, de organisatie van uh, de nieuwjaarsreceptie 2017 natuurlijk. Dus ook uh, dank daarvoor. En, en zonder, de haven van zand. Dat wou ik net zeggen. Onder andere Chris Teesma en zijn kompaan. Uh, uh, dank daarvoor dat we hier mochten staan. Ja. Don, dankjewel voor de presentatie en de mooie interviews ook, van vandaag. Graag gedaan. En uh, ja, volgend jaar weer, weer denk ik, hè, zomaar? Ja, als we hetzelfde spulletje bij elkaar kunnen krijgen, graag. Ik stem voor. Oké. Okay. Jonas bedankt, Roy bedankt. Eén probleem. En uh, Sander is op het moment uh, naar de studio en ja. Kasper is onderweg uh, naar huis toe. Nou, maar ook Dank jullie wel jullie ook allemaal heel We gaan nog een paar nummers luisteren totdat het uh, nieuws van 10 uh, uur erin komt. En dan uh, zal de normale programmering weer uh, verder gaan.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 Give my love and all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 Play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker I'm a midnight toker